De miljoenennota van het demissionaire kabinet leidt tot verdeelde reacties. De werkgevers zijn tevreden en spreken van een verstandige begroting. Maar negatief is de FNV, die stelt dat er zonder visie wordt gekort op het ambtenarenapparaat. Kritiek is er ook van de verpleeghuizen en de gemeenten, want die krijgen minder geld. Het kabinet wil voor ruim 3 miljard euro bezuinigen. De kans dat Amerikaanse militairen openlijk voor hun homoseksualiteit mogen uitkomen is voorlopig verkeken. In de Senaat stemden 56 senatoren voor het wetsvoorstel en dat is vier te weinig. De stemming is een nederlaag voor president Obama die in de verkiezingscampagne beloofde een eind te maken aan het huidige systeem. Wat inhoudt dat Amerikaanse homoseksuelen alleen in het leger mogen als ze hun geaardheid verzwijgen. 2010 is nu al het dodelijkste jaar voor de westerse troepenmacht in Afghanistan sinds de oorlog daar negen jaar geleden begon. Met de dood van negen NAVO-militairen bij een helikopterongeluk komt het totale aantal gesneuvelden op 529. Dat is acht meer dan vorig jaar dat tot nu toe gold als het dodelijkste jaar sinds de invasie. Vliegtuigpassagiers moeten vanaf 1 januari een contactpersoon opgeven bij reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen. En de maatschappijen moeten binnen twee uur na een vliegtuigongeluk een passagierslijst vrijgeven. Dat staat in een nieuwe wet die is goedgekeurd door het Europees Parlement. De wet moet het mogelijk maken om de identiteit van de passagiers na een ongeluk sneller te achterhalen dan nu het geval is. Een veiling van meubels en kunstwerken van Charlie Chaplin heeft 90.000 euro opgebracht. Ruim twee keer zoveel als verwacht. De veiling was bij Christie's in Amsterdam. De selectie was aangeboden door een schoondochter van Chaplin die in Nederland woont. Het weer, brede opklaringen, vannacht opnieuw mistbanken. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS. Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort. en zomerhits. Z Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Voort. En jij bent erbij. Run dry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 Staan jij bent de, de trein, stel. ik het station, staan jij bent de regen, ik de tom, jij bent de kerst, stel. ik de bonbon, staan jij staan bent de rust, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, jij de thee, ik ben de kaas, jij de soufflé, ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben toen Herman.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 de der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zien de wereld. Dan komen we een villa en een jaar. Nou, een villa een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar het is duur. Nou ja, Herman. Ja, Zit er meer in de roman, duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk.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 Het leek me ook sterk Het leek me ook sterk ZFM. ZFM In 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie ZFM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 Be what you are Yeah.